Rechtstad FM 957. Nu rechtsstad FM nieuws. Dit is het Rechtstad FM nieuws, verzorgd door Noven. Het kabinet trekt 92 miljoen euro uit om kokkelvissers schadeloos te stellen. Bij vissers en verwerkingsbedrijven gaan honderden banen verloren... omdat minister Veerman kokkelvisserij in de Waddenzee heeft verboden. De compensatie wordt betaald uit het Waddenfonds. Het geld wordt onder meer gebruikt voor een sociaal plan... voor mensen die door het visverbod hun baan kwijtraken. In Pakistan wordt niet meer gezocht naar overlevenden van de aardbeving. De autoriteiten geloven niet dat er nog slachtoffers levend onder het puin vandaan gehaald kunnen worden. In delen van Muzaffarabad, de stad die het zwaarst is getroffen, is inmiddels weer water en stroom. Het binnenhof is weer vrijgegeven. Het was afgesloten na de arrestatie van zeven leden van de Hofstadgroep. Die worden verdacht van het voorbereiden van aanslagen op politici en overheidsgebouwen. Er werd ook extra bewaking ingesteld bij de ministeries van Justitie en Binnenlandse Zaken en het kantoor van de AIVD. Een grote reorganisatie bij de politie. De 25 regiokorpsen en het Korps Landelijke Politiediensten gaan op in één organisatie. Het doel is vooral dat de politie efficiënter gaat werken... en dat er daardoor meer blauw op straat komt. De korpsbeheerders en de hoofdcommissarissen vinden de reorganisatie Energieverspilling. Jan Siebelink is de winnaar van de ACO Literatuurprijs 2005. Hij krijgt de prijs voor zijn boek Knielen op een bed Violen. De juryvoorzitter en oud-politicus Hans Dijkstal maakte dat bekend... in het tv-programma RTL Boulevard. De ACO Literatuurprijs is 50.000 euro waard. En het weer. Vanavond nevelig en vannacht op veel plaatsen mist. Morgen eerst mist, maar later vanuit het zuiden opklaringen. Het wordt dan 16 graden in het noorden tot 20 in Limburg. En dit was het Novumnieuws. Je luistert naar het geluid voor de Drechtsteden. Drechtstad FM. 957. Drechtstad FM. 17 Productions presents The first electronic first, music first, radio first, show in Dolderst. Every Friday A evening A between A 9 pm A and 12 pm. A Dynamics. Dynamics. Hello everyone. Welcome to Dynamics, the electronic music radio show in Dordrecht and surroundings. Tonight we got Only Dance and they'll be hosting this week's show. And who is Only Dance? And actually, who are Only Dance? Derek-Jan and Eduard. Welcome guys. Hi guys. Welcome. Hey. And Johan, on the other side of the window, is hosting this week's... Yes, this week, Only Dance. Yeah. Dynamics. He's the technician tonight. Okay, stay tuned. I wanna touch ya. Drechtstad FM. Je luistert naar Dynamics. Vanavond uh, is dat gehost bij Only Dance. Mijn naam is Johan. En ook in de studio hebben wij twee mensen aanwezig van Only Dance zelf. Een goedenavond. Goedenavond. Goedenavond. goedenavond. goedenavond. Um, dirk jan en Eduard. Allereerst welkom. Allereerst, zou je mij wat uh, kunnen vertellen over. Uh, Only dance zelf, wat het precies uh, doet. Ally um, Dance is een uh, online magazine. Een ja. dance magazine. Ja. Um, nou, er zijn er zoveel, zoals je weet. Ja. Zoals iedereen wel weet die denk ik uh, vanavond luistert. Ja. Maar wij proberen ons te onderscheiden door uh, de alternatieve kant van de dansmuziek te belichten. Ja. Uh, dus uh, ja, alle, alles wat je normaal nergens leest. Daar zou je bij ons juist informatie over kunnen vinden. Juist voor mensen die uh, ook uh, ja, wat breder willen kijken dan alleen maar het geëikte, zeg maar. Ja, ja, ja. Okay. En uh, nou, dat, dat doen we door middel van uh, ja, reports, recensies. Ja, vrijwel alles uh, wat je kan bedenken op het uh, dancegebied, dat uh, bieden we aan uh, aan de lezer. En daarnaast organiseren we ook nog feesten, maar daar kan Eduard misschien nog wat meer van over vertellen. Ja, oké, okay. ook in de studio aanwezig. Eduard, goedenavond. Goedenavond. Ja, feesten. Wat we met Oli Dens doen is af en toe een feest organiseren ter promotie van onze website. Zoals we hebben in Nightown een twee aantal feesten georganiseerd. En in de Boedeleg hebben we een jaar lang feesten georganiseerd. En we gaan nu 11 nee, november gaan we in de Boerderij in Soetermeer een feest organiseren. En daar gaan we straks wat meer over vertellen. En gaan we ook nog wat kaarten weggeven. Klinkt heel interessant, heel gaaf, heel gaaf. Welkom bij de show Dynamics. Vanavond dus, ik zei het al, gehost bij Only Dance. En um, ook gelijk maar even kijken wat er deze avond allemaal te verwachten valt. Dat uh, lijkt me erg handig natuurlijk om te weten. Dit uur in elk geval uh, nog de lekkerste uh, houseplaatjes. Voor jullie de nieuwste dingetjes van drum en bass. Het echte Only Dance genre om het zo maar te zeggen. Daarna gaan we het twee uur in de mix. Dat uh, doen we dus tussen 10 en 12. met DJ El in de mix. Tussen 10 en 11 En na 11 uur vanavond... Verwachten wij natuurlijk ook nog een andere DJ, en dat zal zijn dit jaar Paul Hazenonk. Dus uh, wat mij betreft, uh, heel veel reden, des te meer om te blijven luisteren. Dit is Dynamics. Op Dynamics. Via Dregstad FM. Bob Sinclair. Die uh, toch uh, ja, naar mijn idee hele leuke platen maakt. En uh, zeker in het uh, OnlyFans genre past. En uh, vandaar dat je hem hier tekort. hoort. Dynamics nog tot aan 12 uur. Met nu Coburn. We interrupt this program. Coburn, Are we interrupt this program. Hij wordt hier uh, door de mensen uh, al als uh, aardig plaatje bestempeld. Ja, dat vindt, uh, ja, dat uh, moeten we dan maar even gokken. Blijf erbij, bij Dynamics Radio Show met zometeen interviewje met Sander. Ook wel bekend als DJ-naam Sandy. Hij gaat ons meer vertellen over het feest Spank die. Dat is vanavond. To touch you, to see truth in your eyes The only thing that I want is to be with you And to watch the sunrise There's nothing more that I want than to touch you To see truth in your eyes The only thing that I want is to be with you And to watch the sunrise Than to touch you, to see it true. In your eyes, the only thing that I want is to be with you. Watch the sunrise, there's nothing more that I want than to touch you, to see it true. In your eyes, the only thing that I want is to be with you. Watch the sunrise, is bij Dynamics. Een goedenavond. En dat bij een juiste tijd van alweer half tien. We gaan uh, er uh, lekker tegenaan met uh, natuurlijk veel meer betere muziek. Dynamics hosted bij Only Dance. En uh, het is tijd geworden voor een interview. En uh, dat uh, gaan wij doen met DJ Sandy. En uh, daarvoor hebben wij ook uh, aan de andere kant natuurlijk uh, Dirk-Jan. Ben je nog Dirk-Jan? Hallo. Ja, Dirk-Jan. Yes. yes, daar was ik. Ja, niet stier, ja, ik moest even mijn man. plek weer zoeken natuurlijk. Gouden achter de microfoon gesprongen. Ja, om uh, maar. Ja, ja. eventjes uh, met Sander te babbelen over okay. vanavond. Goed. En waar wij Sander daar hangen? Ja, Sander hangt aan de telefoon. Hey Sander, welkom uh, bij Dynamics in, uh, op Drecht FM. Wij uh, bellen jou even omtrent vanavond. Want uh, jij heeft organiseerd vanavond een feest in de Thalia Lounge. Zou je ons daar wat over kunnen vertellen? Dat klopt, wij doen, uh, wij doen elke tweede vrijdag van de maand doen wij een avond in de Talia Lounge die heet Spankt. Ja. Uh, uh, eigenlijk anders dan alle andere avonden in de Talia is het omdat er geen uh, grote DJ geboekt wordt, wat ze meestal wel daar doen. We doen het echt met, uh, met okay. local Rotterdam DJs, zeg maar. Ja. En uh, we verzorgen een avond gewoon een goede huis. Goede huis. Dus, uh, ja, niet de geëikte hitjes en niet de geëikte uh, letterdingetjes die je hoort, maar gewoon een goede house die je misschien niet vaak hoort, maar waar je wel heel goed op kunt dansen, zeg maar. Ah, Oké, okay, dus je hebt gewoon een, uh, een president, zo, dat was een heel moeilijk woord, een uh, avond zonder pretenties, <laughs> dus gewoon een avondje lekker dansen en uh, onder genot van uh, goede muziek uit Rotterdam. Juist. Dat is juist. eigenlijk de formule. Dat is eigenlijk de formule inderdaad. Oké, okay, en uh, zoals ik had begrepen gaan we daar ook nog kaarten voor geven uh, Hoeveel kaarten stel jij beschikbaar voor de luisteraars van Dynamics? Uh, wij hebben voor de luisteraars van Dynamics hebben vanavond vier keer twee kaarten beschikbaar. Dus dat, uh, dat lijkt me het een en ander. Dus uh, ze kunnen allemaal bellen denk ik met jullie ofzo. Ja, nou, ze kunnen, wij hebben vandaag afgesproken dat ze dat per mail kunnen indienen bij ons. Uh, Kijk, uh. Ze kunnen mailen naar info @onlydance .nl. Dus ik herhaal nog even info @onlydance .nl. Ze we kunnen daar een mailtje naartoe sturen met hun naam en telefoonnummer. En dan uh, gaan we ze uh, aan jou doorgeven. Dan kunnen ze vanavond heerlijk een uh, avond stappen in de Thalia Lounge. Ja, ik, ik, ik, ik, ik juich het alleen maar toe. Want uh, ze, ze, ze staan een uh, leuke avond te wachten. Nou, dat denk ik ook al. Zou je nog even kort kunnen vertellen wat jij uh, buiten het organiseren van dit feest uh, ook doet? Want je staat ook bekend onder de DJ-naam DJ Sandeep. Uh, daar draai je onder andere in uh, verschillende clubs. Maar daarnaast doe je nog iets, hè? Ja, ik ben, uh, DJ, uh, ik, uh, ik ben ook mede verantwoordelijk voor uh, een dance website. Net zoals Onidance. Okay. Uh, ik ben verantwoordelijk voor loftyparty.nl. Heel bekend. Uh, ik denk een landelijke site die, uh, die zich bezighoudt met de wat serieuzere kant van de band yeah. de, van de muziek. Definitely, yeah. ja. Dat is, uh, en uh, ik had ook begrepen dat er wat gaat veranderen met love party op korte termijn. Yeah. Ja, we het ja, het het het een We doen het nu inmiddels een jaar of vijf uh, en een half, zes of zo. Allemaal vrijwillig okay. uh, zeg maar. We dus zijn yeah. mannetje van twintig. Mm -hmm. En uh, ja, we worden wat ouder en, uh, en we moeten ook keuzes maken om ons leven. We willen ja. heel graag mee doorgaan. Ja. En uh, dus wij gaan uh, wij gaan, uh, wij gaan uh, een, uh, een klein beetje gesponsord worden vanaf binnenkort. En okay. uh, dat betekent dus ook een, uh, een nieuwe website, een nieuw portal en uh, eigenlijk alles erop en raam. Uh. Oké, okay, dus jullie gaan uh, de serieuze kant op. Het wordt eigenlijk we een gaan, soort. Uh, Bedrijf ja, we serieus. ja, we willen eigenlijk een soort, waar, waar, waar we de laatste vijf jaar mee bezig zijn geweest is gewoon een uh, echt een magazine op te zetten waar alle, ja. alle facetten van de dancemuziek worden besproken, uh, besproken. Ja. en dat eigenlijk op uh, dagelijkse basis vernieuwd en, uh, en ja, zover zijn we nu dat we dat, we dat kunnen gaan doen en uh, ja, ja. is wel tijd voor een goede stap denk ik. Ja, ik denk dat het ook de kracht is hè, van Love the Party. Elke dag staan er heel veel verse dingen op en uh, dat is denk ik ook wel de kracht van een, uh, een dance uit en, uh, maar nu met nieuwe middelen, kunnen we nieuwe dingen verwachten dan in de toekomst van uh, Love The Party? Nou, we gaan wel wat nieuwe dingen doen. We gaan in ieder geval werken met, uh, met videobeelden. Dus uh, video-interviews met, uh, met, uh, met, met DJs, met producers, met organisatoren. Maar daarnaast ook uh, videobeelden van, uh, van uh, feesten. Van okay. clubs en dat soort dingen. Okay. En we gaan, een, uh, we gaan een heel stuk meer doen met, uh, met talentvolle DJs. Okay. Uh, uh, we gaan geen uh, DJ-competitie doen zoals iedereen eigenlijk doet. Maar we mm -hmm. gaan wel, uh, we gaan wel uh, talenten supporten in Nederland en dus ze ook laten draaien met uh, verschillende clubs. Oh, net zoals vanavond eigenlijk. Uh, ja, net als vanavond. Kijk, de gasten die waar we ook vanavond mee draaien, die, die lopen ook allemaal al ietsje langer mee en ja. we willen dan echt ons dan echt gaan richten op die, ja, zeg maar de zolderkamer uh, mannen die, die proberen ertussen te komen. Ja, want er loopt nog heel veel talent rond denk ik hè, in Nederland. Nou, wij krijgen, wij krijgen per week uh, minimaal wat 3 of vier demosje deze binnen ja. soms hele goede dingen tussen en Ja, die gasten moeten ook een kans krijgen denk ik. Ik bedoel, vernieuwing is altijd goed. Ja, een soort podium voor nieuwe talenten zeg maar. Ja, en dat gaan we dan met verschillende clubs en organisaties gaan we dat opzetten. En dan vanaf januari uh, kunnen ze in Nederland, uh, kan je ze gaan bewonderen. Nou, ja, klinkt goed. Maar eerst vanavond Spenkt in talenherlands. Ik uh, wens is. jullie heel veel succes. Dankjewel. En, uh, Ik wens jullie ook nog veel succes met jullie eerste uitzending. Ja, dankjewel. Dankjewel. En uh, nou, we Thank gaan elkaar zeker weten nog een keer tegenkomen. Uh, Oké, okay, dat komt helemaal goed, graag. Uh, Oké, okay. hey, bedankt hè. Oké, okay, dan. Oké, okay. ja, hoi hoi. Bye. Dit was dus Sander van uh, Love to Party en uh, ja, mensen kunnen nog steeds reageren naar info.onlydance.nl voor gratis kaart Dynamics aardig energieplaatje als u het mij vraagt hier op Drechtstad FM dit is Dynamics nog op deze vrijdagavond en we doen dat uh, zomaar even voor jullie tot de klok van 12 uur en uh, ja dat was de track ja ik, uh, ja, ik kan het wel doen, maar ik heb even nog een expert tegenover mij zitten, Dirk-Jan, en uh, die gaat toch even wat vertellen over deze plaat. Want uh, ja, ik vind hem erg lekker. Kan je er nog iets meer over vertellen? Ja, tuurlijk. Dit, is, uh, dit was, sorry, dit was uh, Ronnie Size. Um, in de remix door High Contrast met No More. Uh, zangeres op deze plaat, het klinkt als Destiny's Child, maar het is, het is er niet. De zangeres, het is uh, Beverly Knight. En hou haar in de gaten, want het is een heel, uh, ja, heel stuivolle dame met een krachtige stem. Maar hou ook vooral High Contrast in de gaten, want deze jongen die gaat dat het op zeker maken is het niet dit jaar is het niet volgend jaar van het hospital label um, echt iets voor only dance zeg maar dit drum bass echt in je face gewoon lekker dansen en uh, daar, daar gaat het ook om toch only dance uiteraard helemaal mee eens maar high contrast um, vind je ze nou zelf sterker in het mixen of het is maar één man. Hè? Het is, uh, um, ik ben even zijn naam ontschoten. Het is een jongen uit Wales. Met een, uh, meer haar dan Hessens waarschijnlijk. Want hij heeft echt een gigantische kapsel. Maar uh, <laughs> nou, hij, um, hij is heel sterk in het uh, ja, gewoon platen zo verbouwen. Dat, ja, dat er nog 10.000 maal meer energie in, uh, in zo'n plaat gestopt wordt. Ja. En uh, zijn platen zijn allemaal ja, heel melodieus. Dus het is uh, ja, lekkere muziek. Oké, okay, nou, bedankt weer voor deze vakkundige uitleg. Dank u, graag gedaan. And more music now with Hammer and Bennett language in the Santiago Nino Dup tech mix. mij vertelt, uh, je zal deze plaat maar horen uh, als je in de auto zit. Volgens mij ga je dan echt uh, helemaal helemaal door het lint, joh. Volgens mij kop volgens mij, uh, je je gaspedaal in dat je dat je volgens mij, nou ja goed, ik ga niet voor de gevolgen instaan. Dynamics, met toch wel echte diverse stijlen muziek, diverse genres. En dat is hier nu tussen 9 en 10 in Dynamics op Trechtstad FM ben het dus Language en de Santiago Nino, de tech mix. Af en toe maken ze zulke gigantische namen erachter, dat je denkt van, waar gaat het over? Maar uh, we weten in waar we het over hebben. Volgende plaatje, Dirk-Jan, uh, ja, jij had er iets, iets leuks over te vertellen, had ik begrepen? Ja, nou ja, goed, het uh, is een nieuwe single van de Bullies. We kennen ze natuurlijk allemaal als de uit Londen. De, de hooligan house maken ze. <laughs> En voor uh, een nieuwe CD, Generations, waar ik persoonlijk niet zo heel erg fan van ben, maar dit nummer wel. Het uh, klinkt als een, uh, een liefde die je hebt als je lekker dronken bent. En ja, zo ja. klinkt de plaat. Ja. ja, het is de nieuwe single I'm in Love. And, uh, ja, ik weet niet, het is uh, een plaat uh, die ik zou uh, maken als ik uh, lekker een biertje op heb en uh, in de stad ben en ik heb een uh, mooie vrouw gezien ofzo, oh, zo'n okay. plaat. Oh oké, alle mensen zijn altijd hè? Uh, ja, ze zijn altijd onder invloed volgens mij, maar uh, <laughs> de jongens zijn uh, ja, gewoon zoals het echte leven eigenlijk. You may, <laughs> Ja, ja, van die, van die Engelse straatsoffies. Awesome, yeah. Ja, nee, maar uh, het, zijn, het zijn jongens die van de straat, zoals wij, jij en ik, zoals we allemaal willen zijn, gewoon lekker uh, direct en uh, gaan. Dit is een lus. I'm in love. Audibus. Everywhere I go, everything looks strange. These people talk to me, but I don't know their name I got to get back home, yeah. I got to get back home, yeah. I got to get back home, cause I'm in love. I say, I say for you, you still know, and everything I do, you do, do it, too. it too. Everything I say, I say for you, you still know, and everything I do, you do, do it too. Love keep on working, love keep on working, love.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 Love the way you stare. Love your blue eyes and your dark, soft hair. And you can't compare to those others. Make me leave my brothers in the bars and the clubs. I'm staying in now. Listen to the old school dubs. Now I'm preaching real love. Love the things we do, the days we spend. When we break up and then we mend. La la la la la la la la. You still know.